Die rechter minne wil smaken, eerst in donen, eest in geraken, Hine zal houden, paden nog wegen, die donen zal na der minne zegen, Beide in bergen en in dalen, die vreemde troost in pienen, in kwalen, Buiten alle wegen van mensen zinnen, dreeg het hem dat starke ors van minnen. Want redenen mag begrippen niet, hoe minne met minnen lief doorziet, en de midden in allen leeft vri, Ja, als ze ziet ter vrijheid komen, zie die vrijheid die de minnen kan geven. Sine spaart dood nog leven. Zie wilt al minnen. Sine wilt niet men. Ik laat de riemen. Hier spuiten de ze. zemmen. Want met geen zinnen een mag met te woorden brengen, die materie van minnen, daar ik u in mijne in de binnen. Ik kan zeggen niet wel. Daartoe behoeft men met haar zielen te spreken. Onze materie is te wiet, want wie nemen minnen die God zelf bij nature is. gewaarige minnen, en hadden die materie. Zie is zonder materie, met rikkervrieheid van Gode, al schevende in rikken, en de werkende met vierheide, en de wassende in edelheden. moest die volwassen na uw werdigheid, daar gie van Gode toegemaat ziet, zonder begin. Hoe mocht die gedogen dat God Uwes is gebruikt met ziele natuur, Die moet ik zwigen. Wat dat je hebt, dat lees het als je wilt. Ik zal zwigen. Als God en die zalige zielen eenzien, zo is hij met de zalige zielen alles konstvol hoogend van der erden. Want als haar el niet is dan God, en de ziekenen willen een behouden, dan dat u dat Ziens enigs willen levert, en de, de zielen te niet waard, en de metzienen willen deelt al dat hij wilt, en de in hem vervolgen is, en de te worden. Zo is hij vol het van der erden... En zo trekt hij alle dingen te hem. En de zo werd ze met hem al datzelfde dat hij is. Die verzwolgene zielen, die aldus in hem verloren zien, die ontvaan in minnen hare zielen half. Als de manen haar licht ontveet van der zon. Die enige kennis die ze dan brengen van die nieuwe lichten, daarin ze komen en daar ze wonen. Zo veet dat enige licht dat ander aan. En zo werden die twee halve zielen één. En zo is dit. Had hij na dit licht gebeid het uw liefde kiezen? Zo mocht hij ze want zie met die enige licht daar God hemzelf met kleed vergaan en de gekleed zien. Hoe deze twee halve zielen een werden, daar hoort her de toe. Ik kan daarin nu meer afzeggen. Want mijn ongeval is te groot, Termin. En ook omdat die vreemde netelen zouden planten, daar de rozen staan zouden. Daar laten we het nu. God is met u. Ah